Half uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de chef van de Rwandese geheime dienst opgepakt. Dat gebeurde op verzoek van Spanje. Dat land wilde man berechten voor oorlogsmisdaden. Carenzi Karaka zou verantwoordelijk zijn voor wraakacties en politieke moorden... die volgden op de genocide van 1994. Toen brachten Hutu-strijders 800.000 toetsies en gematigde Hutus om het leven. En Spanje vraagt om uitlevering... omdat onder de slachtoffers ook drie Spaanse hulpverleners waren. De Italiaanse politie heeft weer zeven voetbalbestuurders opgepakt... op verdenking van matchfixing. Onder hen de voorzitter van de Siciliaanse club Catania. Hij zou afgelopen seizoen tegenstanders hebben omgekocht... om degradatie uit de Serie B te voorkomen. Catania eindigde als vijftiende en degradeerde net niet. Eerder dit jaar werden in Italië vijftig personen gearresteerd... in verband met matchfixing. Onder hen zijn ook vijftien spelers. En steeds minder Nederlanders gaan op vakantie. Dit jaar blijft een kwart van de mensen thuis. En drie jaar geleden was dat nog minder dan een vijfde. Dat meldt het Nibud. Van de mensen met een besteedbaar inkomen van minder dan 1750 euro blijft de helft thuis. Als ze toch op vakantie gaan, gaan ze meestal maar een week. Ook alleenstaanden blijven relatief vaak thuis. Mensen met een hoger inkomen gaan vaak twee tot drie weken. En spenderen daar gemiddeld 4000 euro aan. In Amerika is filmcomponist James Horner verongelukt met zijn vliegtuigje. Horner componeerde onder meer de muziek voor de film Titanic. Daar kreeg hij twee Oscars voor. één voor de beste soundtrack en één voor de beste titelsong... voor My Heart Will Go On, gezongen door Celine Dion. Horner is 61 jaar geworden. Het weer, af en toe zon, het meest in de ochtend. Verder ook een paar buien, meest in het oosten. En De temperatuur wordt maximaal 16 graden. Morgen wat meer zon, lokaal nog een enkele bui en 18 tot 20 graden. Dit was het... DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad nog file op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden 2... en op de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 We'll <laughs> valk met ik lig op mijn kussen stil te dromen. Daarvoor Doris met twee motten. Ook hoor Bob en Bonnie Sint-Claire met als manna. En na de opening van het blokje was het dorp van het hulk. Niemand minder dan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 De derne weg ruikt het nu vaak naar kopie.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 In misschien een andere tijd. Een stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipstick's mee. Voor elke dag een.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 Well, by the Lord of Rusten, the Lord of gonna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 hier en daar, zondag half vijf het glas staat klaar. Er worden zakjes friet gehaald.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 Daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt, veel die pannekoekensmaak vergeten. En Nederland herrees onder de van die Blankers Koen, die kon viermaal hout in Londen. Als je jokte, was dat zonde. De leg zo kwam klaar, in het de derde vrees.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 Amsterdam vult mijn gedachten Als de mooiste stad in ons land Al die Amsterdamse mensen Al die leefjes avonds Laten we plein, Niemand kan zich beter wensen Dan een Amsterdammer te zijn Er staat een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 De kind van het lage land.